10 uur jobboot met het NOS Journaal. De stroomstoring in delen van Leiden, Oegsgeest en Rijnsburg was rond half tien vanavond voorbij. Alle 7000 getroffen huishoudens hebben weer elektriciteit, meldt netbeheerder Liander. De stroom viel tegen 3 uur vanmiddag uit na een brand in een elektrische installatie. In de kelder van een hoogspanningsruimte was bij werkzaamheden iets misgegaan. Aan het begin van de avond hadden bijna 6000 huishoudens... die waren getroffen weer elektriciteit. Bij de laatste 1100 huishoudens ging het licht om half tien weer aan. Het Leids Universitair Medisch Centrum is ook getroffen door de stroomstoring. Het ziekenhuis blijft tot morgenochtend gebruik maken van de stroom van het noodaggregaat. Door een wolkbreuk zijn straten in Steenwijk onder water komen te staan. Het dak van een dierenspeciaalzaak begaf het door de grote hoeveelheid neerslag... De brandweer kreeg meer meldingen van wateroverlast uit de kop van Overijssel. In een half uur tijd viel er tussen de 30 en 40 millimeter regen. Een man van 22 uit Meppel heeft bekend dat hij betrokken was... bij twee brandstichtingen in Eijhorst in Overijssel. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De man werd op 15 juli aangehouden... Twee dagen eerder werd een verdachte uit Koevoorde opgepakt. Hij vertelde de politie bij zijn aanhouding al... dat hij betrokken was bij acht branden in woningen... en vakantiehuisjes in Eijhorst. Ook brandde een woonboerderij grotendeels af. Over het motief van de mannen is nog niets bekendgemaakt. Bij twee explosies op een markt in het noorden van Pakistan... zijn zeker 39 mensen om het leven gekomen. Er zijn meer dan 100 gewonden. Op de markt waren veel mensen die eten wilden kopen... voor na zonsondergang in verband met de Ramadan. De eerste bom was waarschijnlijk aan een motor bevestigd, meldt de politie. Vier minuten later ontplofte een paar honderd meter verderop een tweede bom. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Het weer vannacht overwegend droog, met mogelijk nevel. Het koelt af tot 19 graden. Morgen eerst nog zonnig en broeierig warm. In de loop van de dag opnieuw kans op zware onweersbuien. Vanaf zondag rustige weer en iets lagere temperaturen. Dit was het NOS Journaal.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 Ja, goedenavond. De nieuwe schaatstempel komt vooralsnog niet in Heerenveen. Ook niet in Zoetermeer. Het wordt Almere. Daar overheerst dus een triomfantelijk gevoel. Dit is topsport. Dit ging ook over topsport. Hij heeft een partij goud gewonnen en zilver en brons. En daar tweede plek en derde plekken kun je het niet mee bouwen. Morgenavond topsport in de Amsterdam Arena. Frank de Boer verloor als coach tot nu toe steeds de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Waarna nou die dan wel steeds. Landskampioenwet met Ajax. Is daar een verband? Ja, of we dan de goden <laughs> moeten verzoeken, maar ik geloof daar eerlijk gezegd niet nee. in. Ik wil gewoon elke prijs winnen die uh, valt te winnen. En daar hoort de jong bij. En een voorbeschouwing op de wereldkampioenschappen zwemmen... kunt u ook horen met de nieuwe Amerikaanse sterren. Waaronder de 18-jarige Missy Franklin. Franklin has uh, Missy Franklin took home four gold medals... and one bronze medal last summer's Olympic Games in London. Directeur Christian Prudom van de Tour de France ziet weinig in een tour voor vrouwen. Zo heeft hij vandaag laten weten aan de collega's in België van Sportsa. Marianne Vos die had zich daar sterk van gemaakt met anderen. Bij de tourorganisator ASO. Ze had zelfs een voorstel ingestuurd voor een tour féminin. In de jaren 80 en 90 was er al zo'n koers tijdens de tour voor de mannen. Marianne Vos aan de telefoon. Dag Marianne. Goedenavond. Goedenavond. Wat is je eerste reactie op de reactie van Christian Prudom? Nou goed, ik heb uh, nog niet... Precies gehoord wat hij euh, nou ja wat hij exact heeft gezegd. Dus euh, ik kan niet helemaal reageren op, op zijn reactie. Maar... Zal ik het even ja, zeggen dan? Nee. Uh, hij, hij, hij noemt het niet praktisch. En ongetwijfeld niet realiseerbaar. Ja, nou goed, uh, we hebben eerder een reactie gehad van de, van de ASO. En uh, nou ja, Prudon zal dit uh, op persoonlijke titel zeggen. Maar in ieder geval hebben we de reactie gehad dat we om tafel kunnen en dat we nou ja dat we kunnen spreken over een. Uh, een eventuele vrouwentour, dus uh, wij zien juist wel mogelijkheden en we gaan ook zeker door met, uh, nou ja, met de actie die we die we nu voeren. En uh, nou ja, er zijn... natuurlijk is het uh, is het uh, hoog uh, hoog geschoten, maar wij zien zeker wel mogelijkheden voor een vrouwentour tegelijk met de mannen. Maar heb je aanwijzingen ja. dat, dat dat de ASO anders gaat reageren dan Predom? Um, nou goed, in ieder geval dat ze, dat ze ons de kans geven om, uh, om ons voorstel uh, te, laten, te laten zien. En om dat te bespreken, dan denk ik wel dat ze mogelijkheden zien. Uh, niet dat ze meteen uh, afserveren, want anders hoef je niet eens op tafel te gaan. Maar natuurlijk is het jammer dat uh, Christian Prudhomme nu op deze manier re reageert. Um, en wij zijn ook ons uh, echt wel bewust van, uh, van het feit... Van, het is een enorm evenement natuurlijk, de Tour de France. Het, uh, ja, het, het groeit nu eigenlijk al... Uh, zichzelf te boven. Dus, uh, dus dat is logisch dat hij nu op deze manier reageert. Maar ja. juist de, de praktische invulling, daar zijn wij niet mee bezig. Uh, de Rensers, ja, waar we nu samen mee deze petitie hebben opgezet. En, uh, en daar zullen we naar moeten kijken wat uh, allemaal mogelijk is... en wat, uh, hoe de verdere details ingevuld moeten gaan worden. Ja, Preudon die zei ook in zijn reactie... Ja, het is jammer dat ze niet met ons rond de tafel gaan... en dat ze dat met een open brief doet. En, en, en de manier waarop was hij ook niet blij mee. Maar dan denk ik, dan is je toch niet goed geïnformeerd, want je hebt het nou juist op een andere manier gedaan. Want je gaat rond de tafel. Ja, ja dus inderdaad, uh, dat is ook vreemd dat hij uh, op deze manier uh, reageert. Maar uh, ja, ik zeg al, wij zijn juist heel blij dat we nu de kans krijgen om om tafel te gaan. Eerder ja. hebben we nooit echt die serieuze kans gehad. En daarom zijn we de petitie gestart om uh, ja, juist dat platform te creëren om we wereldwijd uh, uh, Eigenlijk support te krijgen. En dat hebben we nu uh, gekregen. En daarmee kunnen we nu ook aantonen dat er dus wel degelijk uh, vraag naar is. En dat het uh, ja, wel degelijk kans van slagen heeft als je het maar op de juiste manier invult. Ja, want in de jaren negentig, toen de Tour, tour Feminin werd gehouden. toen startten de vrouwen halverwege de toeretappen. Uh, toen is het gestold omdat er te weinig publiciteit voor was. Denk jij dan echt dat daar nu meer publiciteit aan kan worden gegeven? Aan zo'n vrouwentoer? Nou, ik denk wel dat een enorm is uh, gegroeid en uh, geëvolueerd de laatste uh, 10, 20 jaar. Dus uh, ik zie daar zeker wel kansen. Onze koersen zijn uh, echt wel heel interessant om naar te kijken. Dat hebben we de laatste jaren op WK's en Olympische Spelen ook laten zien. Maar om dat ook nog breder en uh, nog meer te kunnen laten zien... ...heb je een platform nodig. En uh, daar is... De Tour de France natuurlijk ideaal voor. Dat zou het vrouwenwielrennen een gezicht geven. Hè? En dat is ook waarom we met een aantal rensters het initiatief hebben genomen om, uh, om deze petitie te starten. Ja, ja. En, uh, ja nou goed, uh, we gaan om tafel. Uh, precies datum hebben we nog niet. En de, de verdere details zullen dan ook moeten besproken worden. Want natuurlijk zijn er een aantal praktische dingen. Uh, logistiek, uh, kosten, uh, huisvesting. Uh, hoe ga je de etappes inkleden? Hoeveel kilometer? De, nou ja, goed. Ik zeg al de details. Wat zijn is de details? details. Die ja. gereden, die tevreden, moeten worden. Want ja, dat, is, dat zijn dingen uh, die niet, uh, niet zomaar, waar je niet zomaar omheen kunt. Nee, duidelijk. Je hebt gezegd er is nog geen specifieke datum, maar je weet wel ongeveer wanneer je gaat praten. Ja, goed, we hebben aangestuurd op uh, rond het WK wielrennen. en dat is uh, eind september dan. Uh, ...dan hebben wij de tijd om, uh, om in ieder geval een aantal dingen heel, heel praktisch echt op papier te zetten... ...en uh, onze, onze mogelijkheden en onze ideeën goed ja. uit te werken. En ook de ASO heeft dan uh, tijd om, uh, om het, het idee in te laten werken. Ja, en ik kan me voorstellen dat het dan prettig is als Christian uh, Preudon daar ook bij is, oh. hè? Absoluut, ja. absoluut. Ja. Goed, dus die is bij deze uitgenodigd, maar dat zal je zelf ook wel op een andere manier doen, kan ik me zo voorstellen. Dus uh, rond het WK horen we meer... Oké, okay. dankjewel en succes met de wereldbekerwedstrijd hè? Ja, bedankt. Want je zit in, waar zit je ook weer in? Andorra. In Andorra. Wildbeker mountainbike, in nog. Ja, kijk aan. Goed. Uh, uh, heel veel succes nogmaals. Dankjewel, Marianne Vos. Bedankt. Goed, dag. Maar heel vanuit Andorra morgen, dus de Wereldbekerwedstrijd daar. Mountainbike. Dan na dat andere nieuws van vandaag. Want de Schaatsbond KNSB en de Sportkoepel en NS de CNSF. hebben Almere dus toegewezen of aangewezen. als uh, topsportlocatie voor de schaatsers. En daarmee krijgt het IJsdoom de voorkeur boven Herenveen en Zoetermeer. En dat is natuurlijk goed nieuws voor Jeroen Troost met name. die betrokken is bij het bouwen van het nieuwe complex. Wij zijn hartstikke blij vandaag met deze gunning. Ja, klopt. Maar waar één partij blij zijn en drie partijen hebben gestreden... zijn er twee niet blij. Heerenveen, Soetermeer, zij gaan in hoger beroep. Ja, dat is onderdeel van een wedstrijd. Er kan er één winnen. Het is topsport. Hè. Dit ging ook over topsport. En, uh, hij heeft een, een partij goud gewonnen en uh, zilver en brons. En daar tweede plek en derde plek kun je niet mee, uh, mee bouwen. En wat zij uh, uh, met, met hun positie gaan doen, ja, is aan hun. Maar hoe zeker is het inderdaad dat Almere, dat uw consortium die opdracht nu ook inderdaad krijgt? Nou, we hebben vandaag de gunningsbrief definitief gehad. Er zit geen voorbehoud uh, op. Uh, er is een beroepsprocedure. Uh, we andere partijen mogen bezwaar maken, maar de, de brief is uh, zeker. En wij zijn uh, volop in de slag met NOC, NSF en KNSB... om uh, het proces op te starten, om het uh, op inhoud af te ronden. Wat gaat u nou precies doen? Wat gaat u neerzetten? Wij gaan een uh, topsportfaciliteit uh, neerzetten, alles rondom schaatsen, alle vormen van, uh, van schaatsen. En we combineren dat ook uh, met, met andere activiteiten, met, met onderwijs, uh, met uh, sportmedische begeleiding. Het is dus een heel breed, uh, breed complex. En dat was uh, Jeroen Troost die dus gaat bouwen in Almere. De voorlopige gunning is dus aan hen toegewezen. Voorzitter van NOS NSF André Bolhuis, legt uit waarom. Omdat de drie stadions beoordeeld zijn op 15 punten door een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 hadden willen doen, is nu van tevoren die financiering na de onderzoeken. Nu heeft de rechter in een uitspraak tegen ons gezegd... gunnen jullie nu eerst voorlopig en ga daarna die financiële kanten onderzoeken. Dus dat gaan we de komende zes maanden doen. Maar heeft u daar vertrouwen in, die 183 miljoen? Hoe moet dat opgehoest worden? Ja, dat is natuurlijk de vraag die wij ons al eerder stelden... maar we krijgen de komende maanden antwoord op krijgen. En eh, op alle andere punten scoort Almere het best van allemaal. Dus dit moeten zij nog invullen. En als dat gebeurt, dan komt dat ijsdoom waarschijnlijk in Almere... zal er dan gebouwd gaan worden. En dat is nou precies wat we nog gaan onderzoeken... en waar we zekerheid over willen hebben. Begrijpt u de teleurstelling in Friesland... waar men toch het gevoel heeft dat een traditie verloren is gegaan? Ja, natuurlijk begrijp ik dat. En dat is ook heel jammer. Maar we moeten in alle eerlijkheid ook zeggen... dat Friesland vijf jaar de kans gegeven, gekregen heeft... om zijn accommodatie aan te passen, dat is niet gebeurd. En vorig jaar september zijn er ineens twee andere accommodaties bespreekbaar geworden. En je kan dan niet zeggen dat die mensen ook geen kans krijgen. Dus eh, Friesland heeft getalmd en die heeft nu te maken met twee concurrenten... waarvan er één buitengewoon goed is. Ja, en we kunnen niet anders dan dat accepteren. Dat zal Friesland toch ook moeten begrijpen. Wat dat betreft, Tiaf, was er zo zeker van dat het goed zou komen. Hoogmoed kwam een beetje voor de wal. Nou, dat gaat me een beetje ver om zo te doen. Maar er wordt erg um, getamboureerd op het feit... het grote ijsstadion, dat kan niet, de historie enzovoort. Daar ben ik het gedeeltelijk mee eens. Kijk, vroeger was Jaap Ede de historische ijsbaan... en daarna was Deventer de historische ijsbaan. En toen het naar Tiaf ging, zei Tiaf ook niet. We kunnen niet uit Deventer naar Heerenveen. Vroeger had je het Bisletstadion uh, en nu heb je het Vikingstadion. In er zijn dingen die veranderen en wat dat betreft heeft Friesland gewoon traag gereageerd. Hoe groot is de kans dat ik in 2016 naar Almere ga als ik de topschaatsers aan het werk wil zien? Nou, dat hangt af van de financiële onderbouwing en dat zullen we nu gaan doen. Dus de komende maanden krijgen we daar meer zekerheid over. André Polhuis tegen Margriet Bransma. Of de IJsdom in Almere komt dus afwachten, want heren en Zoetermeer gaan dus in beroep tegen die voorlopige gunning. Goed Ilo en hold on tight. Mm, hold on tight to your... When you get so down that you can't get up, when you want so much, but you're all out of love when you stop down. The like Clyde Orchestra en Hold on Tight. Laten we even teruggaan naar zondag 26 mei. Weet u nog? Kwart over twee ongeveer. Een explosie van vreugde in de Utrechtse golgenwaard. Ingooi genomen. Daar is Chad die nog een keer. Kijk dus naar de schijf. Zegt nee, die heeft niet geblazen. Dus gaat het verder. En daar is dan wel het eindsignaal. Om, ondanks de Nederlaag op de laatste speeldag gaat Utrecht weer Europa in. Laatste... Ja, Utrecht ging Europa in. Maar goed, ze konden toen nog niet weten dat de FC niet verder zou komen dan. Luxemburg. Ja, echt waar. Gisteravond strandde Utrecht meteen tegen de eerste tegenstander... het nietige Diverdance. 3-3 werd het in Utrecht en 2-1 nederlaag in de uitwedstrijd in Luxemburg. Dat is natuurlijk een enorme zeepert. En daar had coach Jan Wouters ook nog wel last van vandaag. Ik heb wel geslapen. Uh, alleen het wakker worden is, uh, is altijd vervelend uh, na zo'n avond als gisteravond. Niet de, in de media gekeken of naar de radio geluisterd en tv gekeken. Daar heb ik eigenlijk nog geen tijd voor gehad om eerlijk te zijn. Zou ik ook niet doen. Ja, maar dat bepaalt niet mijn stemming, uh, uh, hoe ik me voel. De wedstrijd van gisteren bepaalt mijn stemming en, en niet de reacties daarop. Heb je vanmorgen een nabespreking gehouden? Wat zeggen je spelers dan? Ja, dat het allemaal, uh, uh, iedereen is teleurgesteld. Uh, dus hier en daar is het even de boel oppikken. Maar ja, wij weten dat we uh, uh, nog veel werk te doen hebben en, en dat we gewoon lekker keihard gaan werken. Nu ben je anderhalve week voor de competitie. Go ahead, Eagles thuis. Moet je nou heel veel extra dingen doen om de boel weer uh, om eens, ik zo zeggen, boven Jan te krijgen? Nou, Dat, dat geloof ik niet. Teleurstelling, hè? dat hoort vaak bij het voetbal een wedstrijd verliezen. En dan heb je een dag nodig om even daarvan te herstellen. Ja, en daarna is het gewoon toewerken naar de volgende wedstrijd. En dat zullen we nu ook doen. Moet je nou een aantal dingen bijstellen na uh, de uitschakeling door dit verdangen? Nee, we hebben iedere keer gezegd van uh, we gaan het seizoen in. Hetzelfde als vorig jaar. Mm. Uh, en we gaan proberen te bouwen. En we kijken van wedstrijd naar wedstrijd. En, en, en dan zien we zelf hoe het verloopt. En, en dan kan je uiteindelijk misschien wel een keer een doelstelling maken. Maar we gaan eerst uh, weer volop bouwen. Ja, bouwen. Met ongetwijfeld als doel om dit seizoen weer de play-offs voor Europees voetbal te halen. Dan naar middenvelder Jens Toonstra. Die had het vandaag ook nog zwaar. Ja, ik ben nog steeds uh, zwaar teleurgesteld slechte nacht achter de rug en uh, ja, ik kan er nog steeds niet echt bij uh, hoe het nou kan dat wij nu, uh, zeg maar, staan zonder Europa League voetbal. Je uh, wordt uitgeschakeld door de ploeg uit Luxemburg, de nummer 4, uh, het publiek uh, schreeuwt schaam je kapot, hoe, va hoe vaak is dat door je hoofd gegaan? Schaam je kapot? Ja. Uh, nou ja, ik liep gisteren af en toe wel op het veld van, uh, wat zijn we allemaal, uh, zijn we zijn allemaal mee bezig, zeg maar en uh, ja, dat is een gedachte die uh, eigenlijk niet goed is en, uh, ja, het is moeilijk om dat, uh, dat van je af te zetten, maar ik, uh, ja, we moeten er stappen en nu, uh, nu verder kijken. Lukt dat, er dan makkelijk overheen stappen? Vandaag nog niet uh, in ieder geval, dus uh, we moeten even kijken, we hebben morgen een dag vrij. En, uh, Heb je die echt nodig? Ik denk het wel even, ja. En dan uh, gaan we zondag weer beginnen. Wat en... heeft de nabespreking geleerd? Uh, ja, dat we het wel allemaal zelf te danken hebben eigenlijk. En uh, ja. ja, het is moeilijk om te verklaren wat het nou precies was. Maar ik denk niet... Uh... Hoos nu. Ja, het typeert het wel een beetje. Hè? Ja. Ja, naar, naar regen komt zonneschijn. Ja, laten we het hopen ook voor, uh, voor Utrecht. Trouwens, daar weten ze in Heerenveen ook alles van. Um, de supporters en het bedrijfsleven die kwamen in opstand... Uh, tegen het bestuur van die club. Voorzitter Robert Veenstra stapte op... en uh, er kwam een onderzoekscommissie... onder leiding van Jors Vaarzen en Lenze Koopmans. Uh, we gaan over die uitkomsten daarvan praten... want het rapport is vandaag gepresenteerd... met Jan Vincent van Zuiden van uh, Omroep Friesland. Goedenavond, Jan Vincent. Goedenavond. Um, ik, heb, ik heb het vanmiddag heel kort even doorgelezen... maar ik uh, ga het echt helemaal doorlezen... want het lijkt wel een roman... Het is soms bij vlagen gewoon spannend. Had jij dat ook? Ja, nou daar ben ik het helemaal mee eens. Het is uh, ook een uh, nou vernietigend rapport, kunnen we wel zeggen. Want er is uh, ja, echt, echt alles, uh, elke steen is opgelicht. Het, uh, de commissie heeft met 41 personen rondom de club gesproken. Uh, bestuursleden, uh, medewerkers, sponsoren, supporters... ook de boegbeelden, Riemen van der Velde, Foppe de Haan en Marco van Basten. Uh, ja, iedereen heeft zijn zegje kunnen doen. Hm. En daar uh, ja, hebben ze hun conclusies uit getrokken. Ja. Nou, uh, de, de, de belangrijkste conclusies dan maar even op een rijtje. Nou, Foppe de Haan had geëist dat, het, dat iedereen weg moest. Is dat overgenomen? Daar uh, is gehoor aan gegeven in die zin het uh, uh, stichtingsbestuur heeft... ...het advies gekregen om uh, zijn zetels ter beschikking te stellen. Dat hebben ze vanavond gedaan. Dan moesten ze zich vanmiddag na de presentatie van het rapport eerst nog op beraden. Maar ze hebben daar gelijk gehoor aan gegeven. De directie, zoals je al zei, was al, opge was al opgestapt. Tenminste, de voorzitter, Robert Veenstra. Mm -hmm. uh, ook de andere directieleden, die uh, zullen uh, het veld moeten ruimen... En um, ja, daarnaast de, de raad van commissarissen tijdens het onderzoek opgestapt. Nou, daar maakte de onderzoekscommissie korte metten mee. Uh, dat is een vorm van onbe onbehoorlijk bestuur en onelegant. En dat citeer ik dan uit het, uh, uit het rapport. Uh, ze hebben ja, het, het risico genomen om Heeren Veen als stuurloos schip achter te laten. Ja, ja. Um, dan uh, was er ook nog een gedeelte over uh, de angst en de intimidatie binnen de club. Kan je daar wat meer over zeggen? ja. Dat had te maken met de voorzitter, met Robert Veenstra, die aangetrokken is als saneerder. Dat was nodig, want ja, nadat Riemers van der Velde in 2006 afscheid nam als voorzitter, ja, daar, toen is eigenlijk volgens die commissie eigenlijk de ellende begonnen. Er werd veel verlies geleden, veel risico's genomen. Nou, daar moesten veranderingen in komen, daarvoor werd Robert Veenstra gehaald. Maar ja, er ontstonden eigenlijk meteen twee kampen: een kamp voor Robert Veenstra en een kamp tegen Robert Veenstra en ja, het, het kamp wat, tegen, wat, wat zich tegen hem keerde werd eigenlijk steeds groter. En um, ja, de, er heerst een sfeer van angst en intimidatie. Mm -hmm. um, er is zelfs een, een recherchebedrijf uh, door Robert Veenstra ingeschakeld om zijn medewerkers te volgen. Ja, dat geeft natuurlijk wel aan dat er uh, weinig sprake van vertrouwen was. jongen, jonge. <laughs> ja. wat, wat houdt u daarmee te bereiken dan? Ja, ik, eh, ik heb eigenlijk geen idee. Dat staat dan niet uitgebreid verder in het rapport. Maar nee. ja, de, de, de, de ja, constatering op zich is natuurlijk al ja, buitengewoon opvallend. Ja, iedereen moet weg. Moet Hansma nu ook weg, Johan Hansma? Ook, uh, ja, ook die uh, uh, ja, is volgens het... Uh, er is geen draagvlak voor. Dat is een van de vragen waarmee uh, de commissie op, ja, op pad is gestuurd. Is er nog draagvlak voor de directie? Nou, die is er niet. Uh, dat geldt ook voor de commercieel directeur Joost uh, Sterpe. Uh, ja, ook van hen wordt, uh, wordt verlangd dat ze, op, dat ze opstappen. Mm -hmm. um, ja, ze waren vandaag niet aanwezig. Ze uh, zijn gisteren uh, vertrokken en vandaag niet, uh, niet gezien. Um, dus de vraag is wat zij gaan doen. Maar ja, het lijkt mij, want uh, uh, voordat de commissie werd aangestuurd hebben alle partijen gezegd de conclusies zijn bindend wij zullen ons daaraan houden en ja dan neem ik aan dat zij ook uh, het veld zullen ruimen. En de commissie heeft ook al een voorstel gedaan... voor een nieuw bestuursmodel in Heerenveen. Meer democratie, eh, dat alle geledingen van de club daarin eh, vertegenwoordigd zijn. Dus ook supporters en ook sponsoren. Want ja, het werd nu toch wel een beetje een verhaal van ja, eh, vriendjes bij elkaar... en, en weinig inspraak van ja, de toch ook belangrijke geledingen binnen ja, de club. Ja. Laten we dan even naar de toekomst kijken als iedereen weggaat. Want al die ja, in ieder geval een deel in die nieuwe structuur... moeten die poppetjes natuurlijk weer ingevuld gaan worden. Uh, grote vraag is dan natuurlijk of Foppen de en Riemen van Welden weer in beeld komen. Ik begreep dat uh, Van Riemen van der Velde inmiddels duidelijk is dat hij daar eigenlijk niet zo heel veel zin in heeft hè, om een prominente rol te gaan spelen. Nee, nee dat, dat, dat klopt. Dat, uh, ja, dat heeft hij aangegeven eerder al. Foppe de Haan ook. Die zei, ja, ik ben natuurlijk ook al ik ben niet meer de jongste en moet ik dan nog zo'n taak op me nemen? Dat was nog voor uh, dat, ik heb met hem gesproken voordat de, de, deze conclusies uh, naar buiten kwamen. Uh, maar volgens de, de onderzoekscommissie is het wel belangrijk om ze ergens in, in wat voor zin dan ook voor de club te behouden. Want mm. Ja, ze hebben natuurlijk uh, veel betekend en betekenen nog steeds veel. Uh, daarbij wel aangetekend dat er echt afspraken gemaakt moeten worden over... als zij iets doen voor de club, wat is dat dan? Hoe ver reikt hun ja. invloed? En, ja. Duidelijke afspraken maken. Verder, verder nog andere namen die gevallen zijn die, uh, die eventueel benaderd kunnen of willen of zullen gaan worden? Nee, daarover is nog, uh, nog niks bekend. Um, ja, wat nog wel opvallend is, is de financiële positie. Want ook dat is natuurlijk uh, meegenomen door, uh, door de onderzoekscommissie. Um, ja, Heerenveen onderscheidt zich in zeer negatieve zin... van de gemiddelde sponsoropbrengsten in, uh, sponsor in de eredivisie... vergeleken met andere clubs. Uh, op dit moment is de financiële positie in orde. Maar de uh, toekomst is wat dat betreft volgens die commissie niet florissant. Dus ja, ook ja, daar zal het zeer snel aan moeten worden. Ja, moet een commercieel worden. directeur die goed zijn werk moet gaan doen. Precies, Goed, um, nou we gaan het afwachten. Uh, ongetwijfeld boeiend ook voor jullie als journalisten bij Omroep Friesland. Dankjewel. Jan-Vincent van Zuiden. Al het laatste sportnieuws. Tot 11 uur, NOS langs de lijn. en, en hitchhike. Het is half elf, we gaan naar het zwemmen. Het tijdperk Michael Phelps is voorbij. De Amerikaanse zwemlegende zette na de Spelen van Londen... een jaartje geleden een punt achter zijn carrière. En dus moeten de successen van Team USA... bij het WK in Barcelona van anderen komen. Van Missy Franklin, Ryan Lochte bijvoorbeeld... die definitief uit de schaduw van hun voorganger kunnen treden. Een bijdrage vanuit Barcelona, waar het WK wordt gehouden... van Edwin Cornelissen. Hey, hey, one sec, one sec. Altijd toch weer even testen, enige nervositeit als USA Swimming zich presenteert. Niet zo gek. De afgelopen jaren was er die grote superster uit het land. Phelps into the for potential Olympic history here. De beste Olympia ooit is gestopt en toch zijn er ook in Barcelona een aantal bekende gezichten in het team van Amerika. How are you? Good to see you. Yes, how are you? Zoals Bob Bauman, de oude coach van Michael Phelps, nu ook weer aanwezig als coach. En... De twee Amerikaanse sterren op dit moment. Allereerst zij. Missy Franklin last games in London. Missy Franklin, 18 jaar oud pas en nu al viervoudig Olympisch kampioen, twee keer op een individueel nummer en bij het vorige WK in 2011 haalde ze ook al eens drie keer goud. Een beer van een vrouw is het. <laughs> I'm not exactly sure about my body measurements. Um I'm 6'1". I think my wingspan is about 6'4"ish and I have size 13 feet. De Missy Franklin was na de spelen op slag beroemd. Ze reisde de wereld over en oh ja, ze ronde tussendoor haar high school af. All my teachers were awesome. When I'd get back, they'd give me all the schoolwork I missed. My friends were great getting notes for me and... Dus gaat ze na de zomer studeren en sporten bij de Universiteit van California in Berkeley. En dat is een moment voor haar, want het betekent een breuk met de coach die haar groot heeft gemaakt de afgelopen elf jaar, Todd Schmitz. Het zal heel sad leaving Todd, maar ik weet dat we niet alleen een coach hebben... in een samenleving, maar een vriendschap. Dat zal zo'n jaar geleden lasten dat ik hem niet verlozen. Ja, natuurlijk. Ze raakt haar coach niet kwijt. De vriendschap blijft bestaan. En eerst willen ze de samenwerking mooi afsluiten met veel succes in Barcelona. Daarover straks meer, want er is nog een ster. Hier is de nieuwe koning en hij heet Ryan Lochte. I'm Ryan Lochte is een multiple olympische medalist en Olympian as well twee keer goud in Londen waar hij Michael Phelps op de 400 meter wisselslag een gevoelige nederlaag bezorgde. Hoe is dat trouwens? Race zonder Phelps? Phelps, there's no doubt about it. He's Hij go in history as the best swimmer ever. And am I gonna miss him? Yes. Waar Michael Phelps een punt zette achter zijn carrière. Gelaste Ryan Lochtie alleen een lange pauze in. I needed my body needed to recharge basically. Het was een pauze waarin hij het showbiz leven en de televisie verkende met een reality show en een optreden bij de Fashion Police van Joan Rivers. Ja, yeah. yeah, yeah, yeah. Daar moest hij zijn maatpak uitdoen om zijn zwemtorso te tonen. Take it Take it yeah, um, Joan Rivers, she's she's awesome. Um, she's a character and being on her show, I mean, it was a lot of fun. Allemaal leuk zegt Ryan Lochte. The that I did the pool were fun. Maar na de olijf moest Ryan Lochte er weer aan geloven. De zware trainingen, de vele uren in het bad. Ik bedoel, mijn grootste doel is 2016, dus ik wist dat ik uiteindelijk weer in het water moest. Alles voor een goed doel: Rio 2016. En het belangrijkste: hij vond het zwemmen ook weer leuk. Ik zei iedereen ik zal met zwemmen als ik het meer en ik heb een blast in de pool. Dus zijn zij de Amerikaanse sterren in Barcelona, waar ze gaan racen. Veel gaan racen. Missy Franklin. Ik ga de 50-100-200-back, de 100-200-free. En dan hoewel ik de kans om de drie relays te zijn. In theorie zou Missy Franklin dus in Spanje goed kunnen zijn voor acht keer goud. Maar ze tempert de verwachtingen. En mijn verwachtingen zijn gewoon om het leuk te hebben. En hij, Ryan Lofty. Deze so wereldkampionstrijden, ik in four individual events and then hopefully three relays. Ook hij, een fors programma. en ook hij ziet wel waar het schip strand. I'm here, I'm gonna have fun. And um, any other year I'd be my expectations would be definitely meddling, but it's been a off year um, and I really don't know what's going happen. En dan is er nog dat hardnekkige gerucht, het gerucht dat de allergrootste ster ooit Scotty, Michael Phelps, een rentree overweegt. Wat moeten we daar nou van geloven? Degene die dat het beste weet is natuurlijk die trainer, Bob Bauman. Well, my answer to that is always, you know, when I see it, I'll believe it. And I have had no indication to this point, you know, in terms of him coming in, swimming or showing an interest to get in, in any kind of program. So, I think that's where we'll leave that one. Laten we er vooralsnog dus maar niet van uitgaan. Michael Phelps, die verricht in Barcelona de komende week wat sponsoractiviteiten. En in het bad komt het geweld onder meer van deze twee grote Amerikaanse sterren. Missy Franklin en Ryan Lochte. Ja, Missy Franklin pakt haar eerste Olympische goud. Wat een fantastische race van Ryan Lochte. Zondag gaat het allemaal beginnen, het zwemmen in Barcelona bij de WK. Zondagmiddag in NMS langs de lijn gaan we uitgebreid vooruitblikken op dat toernooi. Morgen trouwens op datzelfde toernooi de waterpolo, verhalen van Nederland in de achtste finale tegen China. Dat morgenmiddag. En dan naar uh, een ander groot evenement, het WK BMX. Helemaal in Auckland, Nieuw-Zeeland. Nederland is uh, met een grote delegatie afgereisd. De verwachtingen zullen hoog zijn, want het voorseizoen was eigenlijk best uh, veelbelovend. Eerder vandaag belden we met uh, de bondscoach, Bas de Bever... en ik uh, vroeg hem of iedereen er klaar voor is. Uh, ja, iedereen zit. Uh, Mel Van Mentum is de enige die, uh, die terugkomt van een blessure... met twee sleutelbeenbreuken. Maar ook zij... Uh eigenlijk weer uh, up to par, om maar even goed Nederlands te gebruiken. En uh, dit seizoen had Raymond van der Biezen ook veel uh, blessures. Ja. Is hij ook uh, helemaal fit? Raymond is helemaal fit, ja. ja, ja, ja dus er uh, is niks mis mee. En dan natuurlijk uh, Laura Smulders, brons bij de Olympische Spelen. Hoe staat uh, zij ervoor? Uh, ook Laura doet het goed. Ze uh, hebt het ook al goed opgepakt na de Spelen, hè. want dan zit je toch in een soort uh, roes. Ook zij zitten weer op het niveau van de spelers, zou ik al zeggen. dus uh, Ze hebben van, van het jaar ook alweer een podiumplek gepikt uh, in, uh, in Argentinië op een Wereldbeker. En de vierde plaats op uh, Dus die doet ook weer gewoon mee voor de, voor de prijzen. Ja, en mede omdat het zo goed gaat ook bij die wereldbekerwedstrijden, Is het daarom ook dat je de lat nu extra hoog legt? Uh, ja, nou goed, de insteek voor ons is uh, gewoon een uh, podiumplatserij op internationale evenementen. En nou, de wereldbekers is dat gelukt op nu toe. En uh, op het WK is de doelstelling niet, niet, niet anders. Hoe heeft uh, jullie voorbereiding op het uh, WK er eigenlijk uitgezien? Uh, nou ja, goed, we trainen natuurlijk uh, alle dagen op Papendal. Uh, op het Olympisch Trainingscentrum. Um, en en daar doen wij de meeste van onze voorbereidingen. En, en dit jaar, wat ik net al zeg, gaat eigenlijk het teken van, uh, van die wereldbekers, Want zo langzaam maar zeker... Alhoewel het een post-olympisch jaar is, eh, gaan dingen toch alweer indirect tellen voor de kwalificatie voor de Spelen. Hè? Want we moeten zorgen dat we als land bij de eerste vier blijven staan in, in de internationale ranking... om continu maar het maximale aantal sporters te kunnen sturen naar, uh, naar die grote wedstrijden. En daar, daar zijn uiteindelijk ook weer de punten te verdienen. Dus je kijkt eigenlijk nu alweer vooruit naar de volgende Spelen? Ja, wij gaan van cyclus naar cyclus. En, en, en de cyclus naar Rio die is dit jaar begonnen. Die baan hè, op Papendal, waar je het net over had... die is natuurlijk aangelegd voor de Olympische Spelen in, in Londen. Ja. De baan waar je nu op moet rijden, is, is die heel anders? Ja, daar zou eigenlijk niet te vergelijken. Uh, we zitten hier indoor in Auckland. Hè. Het is hier midwinter. Dus uh, het risico met het weer ze hier mijden. En dus uh, fietsen we binnen. En het nou ja, oppervlak oppervlakte waar dit baantje op ligt... is ongeveer de helft zo groot als, uh, als we een Papendal gewend zijn. Dus het is allemaal wel een stuk compacter. Ja. Volgend jaar is het de WK in Nederland, in Sportpaleis Ahoy. Heb jij dan invloed op wat voor baan daar komt te liggen? Ja, er wordt al over gesproken. Er wordt onze feedback wel over gevraagd. En niet alleen niet van mij, maar ook van onze sporters. Dus, dus we proberen natuurlijk zoveel mogelijk vooruit uit te halen. Uh, en, en voor zover dat, dat kan. Want ook daar ben je natuurlijk gelimiteerd in het uh, vlak waar je een baan op kan leggen, Allewel die daar een stuk groter is dan als, uh, als hier. Uh, maar daar worden, daar worden wij zeker over, uh, over gevraagd. En uh, ik denk ook wel dat we er een hebben. En kunnen hebben. En willen hebben vooral. Maar goed, dat is pas uh, volgend jaar. Eerst het WK in Nieuw-Zeeland. Waar jij nu bent, in Auckland. Ja. Leeft zo'n sport, zo'n BMX-sport een beetje in, uh, in Nieuw-Zeeland? Nou ja, goed. Rugby uh, <laughs> uh, is, is hier een belangrijke sport. Uh, en BMX, ja, je moet het vergelijken vergelijken in met Nederland. Hè? Je hebt de grote sporten. En dan wordt Nissan een sporter en, en daar valt BMX onder. Maar het leeft zeker hier. Uh, er wordt goed aandacht aan besteed. zeker in het WK uh, uh, is het veel media aandacht. Uh. Natuurlijk ook omdat Nieuw-Zeeland een paar kansen heeft. Uh, maar het leeft zeker. Ja. En nou, bij jou uh, leeft het ook zo te horen. Want je gaat uh, vol vertrouwen het weekend in, hè? Ja, het vertrouwen is groot en de moraal is goed. En ik geloof dat iedereen En het wordt ook wel tijd, want we zijn inmiddels een week hier. En... Dus we zijn nu toevallig net bezig met de eerste trainingen. Ze zijn net, net, net voor het eerst hebben ze hier op de baan gekund. En de eerste geluiden zijn positief. Barstenbever Bever vanuit uh, Nieuw-Zeeland, de coach van de BMXers. Heel veel succes, dankjewel. Dankjewel. Tijdloos, mooi, supertramp, en give a little bit. Zometeen gaan we contact zoeken met, uh, met Londen, met het Olympisch Stadion... waar Usain Bolt zo hard liep vorig jaar. Kijken of hij dat uh, vanavond opnieuw doet op de 100 meter. Zometeen meer daarover. Eerst gaan we vooruitkijken naar morgen. Hartje zomer en uh, er wordt morgen alweer afgetrapt... voor het nieuwe voetbalseizoen. Landskampioen Ajax speelt tegen de bekerwinnaar AZ... om de Johan Kruisschaal. Dat is een prijs, maar toch vooral ook een test voor de eerste competitieronde, want die is volgende week al. Rob Fleur sprak met Ajax-coach Frank de Boer. Het is nog rustig op de transfermarkt, Frank de Boer. Ja. Is het peentje zweten? Nee, ik denk er eigenlijk helemaal niet aan. Uh, ik, uh, als Mark eens een keer opbelt, dan ga je wel altijd weer even denken... Uh, zou Mark het... Overmars, ja, de technisch directeur. Zal hij gebeld zijn uh, door een, een bepaalde club... die interesse toont in, uh, in bepaalde spelers. En dan is het weer even afwachten, maar het is vrij rustig... Uh, op mijn telefoon, gelukkig. Heb je een deadline gesteld aan uh, Eriksen en al de wereld? Ja, deadline, dat, dat kan je nu wel zeggen. En, uh, ze weten hè, dat wij graag zo snel mogelijk duidelijkheid uh, willen. Ze, zo, dat willen zij ook heel graag. Maar het kan zomaar zijn dat er uh, twee dagen voor die deadline uh, een hele grote club komt. Ja, wat kunnen wij dan op dat moment? En dan kunnen ze, ze wel zeggen, ja, we blijven, maar... Ja, dan wordt het toch nog, denk ik, een lastig vrouw. Maar uh, zij proberen denk, voor ons ook heel uh, duidelijk te zijn. En laten we hopen dat er uh, ja, voor ons en voor hun, hunzelf ook heel snel duidelijk uitkomt. Christian Eriksen is duidelijk geweest. Als er geen andere club komt, dan teken ik bij. Ik loop niet gratis de deur uit. Nee. Hoe is dat met al de wereld? Voor mijn gevoel is dat hetzelfde in ieder geval. Je gaat dan ook bij tekenen? Nou, je weet de consequenties hier. Ja, want de consequenties, dat hebben jullie afgesproken. Uh, je loopt niet gratis de deur uit. Dan wordt het zitten op de bank. Ja, het is hetzelfde geld natuurlijk wat GTA. jan Tuurlijk, die, die zei ik, natuurlijk hoef je niet direct op de bank te landen. Maar als ik zie dat eentje uh, heel een toekomstige centrale verdediger is. Nou, we hebben toevallig nu twee hele goede met Mike van der Hoorn en uh, Joe Veldman erachter zitten. Ja, dan zou het gek zijn als we daar dan niet op uh, gaan investeren natuurlijk in die jongen. En dan is het dan een consequentie dat je uh, waarschijnlijk eens een keer op de bank kan komen zitten. Misschien wel meer keer dan, uh, dan een keer. Um, drie keer brein kampioen, waarvan twee keer in de achtervolging, één keer iets minder. Wanneer gaan jullie van meet te aan beginnen? Nou, dat is wel ons streven een beetje om, uh, om vanaf het begin uh, eigenlijk proberen die koppositie te, te pakken. En eigenlijk niet meer uit handen te geven. Dat is, dat is een streven, omdat je op dit moment ook natuurlijk een, een selectie bij elkaar hebt die dat denk ik kan bewerkstelligen. Dat we niet zeg maar uh, in periodes hebben dat we opeens heel veel punten gaan verliezen, maar juist heel veel meer constant zijn. En? De play-offs halen, knock out systeem van de Champions League. dus de andere doelen. Ja, zeker, minimaal. Minimaal en ik, uh, ik hoop verder. Ja, nou, je hebt wel een keertje gelukkig geloten, hè? Dat, zou, dat heeft er ook mee te maken. Anderzijds denk ik dat we weer een stap verder zijn en dat we met een beetje geluk uh, dan ook in een moeilijke pool even goed verder kunnen komen. Um, hoe is het met. Zeg je BoJan of zeg je Kierkic? Ik zeg BoJan. Oh. Ja. Dat het makkelijker is? Nee, dat uh, maakt me niet zoveel <laughs> uit. Maar uh, ik bood dan, ik noem spelers meestal bij hun voornaam. Oké. Okay. Is hij al helemaal gewend, klaar? Nou, klaar is hij nog steeds zeker niet. De bedoeling is dat hij morgen een uur gaat spelen ongeveer. Echt als rechterspits? Als rechterspits, ja. En de rest kan je gewoon bij jou invullen, want het is niet zoveel veranderd. Het was de enige plek die nog vrij was, geloof ik, hè? Ja, die waren nog, eh, zeg maar, ten opzichte van vorig jaar twijfels. En daarnaast hebben we natuurlijk altijd met Sjeun en uh, Paulsen die... Uh, ja, het opeens... waren altijd een beetje uh, erin eruit. Ja, ja. dus dat uh, klopt. En voor de rest zal er, uh, weinig veranderd zijn. Dan. Moet je wel een keer die kruimerschap winnen? Die heb je nog niet gewonnen. Als uh, trainer nog niet, nee. nee. Maar ja, gek is. De, alle keer dat je hem speelt en verloor, werd je wel landskampioen. Ja, zeker. Uh, ja, we dan de goden <laughs> moeten verzoeken. Maar ik geloof daar eerlijk gezegd niet nee. in. Ik wil gewoon elke prijs winnen die uh, valt te winnen. En daar hoort de jong kruis geld bij. Frank de Boer. De selectie is dus bijna onveranderd. Bij AZ is dat heel wat anders. Dan was het qua transfers een stuk drukker. Rob Fleurs sprak daarover met de coach Gert-Jan Verbeek. Je hebt een grotere selectie. En mijn, als je de naam op elkaar zet, zeg je... Aanzet lijkt er beter op, maar je hebt je, hebt je twijfels, Gert-Jan Verbeek. Ja, maar ik begrijp niet hoe jullie er, erbij komen dat we er beter op zijn geworden. Omdat je je twee beste spelers ziet vertrekken. En wat je gehaald hebt, is potentie. He, Gauw Leeuw moet het laten zien, Goudelje moet het laten zien. Dat zijn jongens, die hebben bij vorige clubs zijn die, uh, omhoog geschoten vanuit de jeugd. Goudelje is 21, Gauw is 21. Hebben we hebben nog niet zoveel meegemaakt. Maar het is een ander verhaal. He. Daar hebben we duidelijk gekozen voor wat uh, senioriteit. Dat hadden we ook nodig. He, maar uh, het zijn toch ook totaal andere jongens als die we die, we die weg zijn gegaan. Hè? Aaron, Johans hebben we in de winterstop al gehaald. Maar dat is ook een jongen met potentie, net als Josi al door twee jaar geleden. Kan goed voetballen, daarom hebben we hem ook gehaald. Maar hij moet het eerst nog maar wel laten zien, net als Josi. Want er was nogal wat sceptisch uh, bij de, de entree van Josi het eerste seizoen. Terwijl ik vond, toch ook al vond toen met 15 goals een belangrijke aandeel had in onze successen. He, was het was niet als, als absolute afmaker, maar wel als aanspelpunt en rots in de, in de branding. Het tweede jaar is dat er helemaal uitgekomen, terwijl we eigenlijk als team binnen functioneerden. He, dus dat is heel knap van Jozi van en van het team. Ja, en Adam is natuurlijk een hele creatieve... Ja. Ja, dus je, je, je bent ook een bepaalde creativiteit kwijt. Mm -hmm. He, want Goudelje kun je niet zeggen van... Ja, die hebben we wel gehaald, maar niet in plaats van Adam. He, die hebben we gewoon gehaald omdat het een goede voetballer is. jongen met potentie. En wij denken dat hij ook, zeker in, in, in, in strijd, in agressie... In, in, in fysiek opzicht, een meerwaarde kan zijn voor de welvallen. Ben je achterin wel sterker geworden? Nou ja, dat, dat, dat, dat vind ik wel. Uh, de hele achterhoede is op de schop. Uh, het verdikt natuurlijk hartstikke sneu dat hij. Uh, dat ik hij, Ja, dat hij uh, geëindigd is met een blessure. En uh, volgens de conditie geopereerd heeft, is, daar is hij redelijk van hersteld. Alleen nog niet geheel fit uh, om echt uh, al aan te sluiten bij de groep volledig. Dus dat, dat houdt hem op dit moment ook buiten de selectie. Nou ja, daarnaast hebben we natuurlijk gauw aangetrokken uh, voor Reinen. Buiten is erbij gekomen, waardoor Nick op uh, naar links is verschoven. He, dus als je dat op achter elkaar, naast elkaar zet... dan denk ik wel dat we er in, in verdedigheid opzicht. Uh, want Matthias, de vervanger van Dirk, doet het erg goed. Die is het, Johansson. Ja, die de, Zweed, jo, de, Zweedse de Zweedse Johansson. De Zweedse Johansson. Die doet het erg goed. Ja, daar zijn we heel tevreden over. Ik zal even een naam noemen. Maarten Martens. Maarten zit morgen bij de 18. Hartstikke oh. mooi. Uh, Ga, dus het gaat goed. Nou, in die zin dat het beter gaat. Hè? Goed nog niet. Want we hadden natuurlijk graag gewild dat Maarten in de, in de basis had gestaan. En op het moment dat hij fysiek daar klaar voor zou zijn, is Maarten bij mij ook geen discussiepunt. Dat is een van de buitencategorie, mits fit. Nou ja, dat, dat, daar, daar discussiëren we veel over, Maarten, ik en de medisch staf. Nou, deze week heeft hij volop meegetraind en ook weer wedstrijden gespeeld. En drie kwartier met de, met, maar in de belofte. En, en, en afgelopen woensdag heeft hij zelfs een uur volgemaakt. Nou ja, dat, dat stemt hem tot tevredenheid. Maar hij merkt dan wel de volgende dag dat hij daar heel veel heel moeizaam van herstelt. Van een uurtje voetballen in de belofte. Dus hebben we ook gezegd van oké, okay, wat doen we dan? Uh, hoe kijken we naar zaterdag? Nou, hij wil graag toch mee. Want het is al wel een prijs voetbal. Hij wil er graag bij zijn. Hij denkt ook dat hij inderdaad voor 20 minuten en een half uur uh, uh, uh, wel van waarde zou kunnen zijn. Op het moment dat de trainer hem nodig heeft. Weet je, uh, morgenavond, hij staat... Nou, ja, je, niet precies. Maar, maar wel, je krijgt wel een indicatie. Hè, want het is maximale weerstand die wij nu krijgen. En oeverwedstrijden zijn allemaal leuk en aardig. Getaffen, goede tegenstander, denk je van tevoren. Ja, en als je kijkt hoe makkelijk we op een gegeven moment de voorsprong komen... en hoe de wedstrijd dan verloopt tegen tien man, tegen negen man... dan is dat nog geen enkele idee. En dan zie je een paar dagen later dat Groningen met 3-1 verliest. Ja, ben je dan zoveel beter dan nee. Groningen? Nee, het is oevervoetbal. Dit is een wedstrijd waar gaat het om. Het gaat om de prijs. Ja, en, en dan ben je ook benieuwd hoe jouw ongespelers zich dan gaan gedragen. Hoe de, de, de, de spelafvatting die je, die je de afgelopen weken hebt uh, proberen erin te, te slijpen. Hoe ver die is, is geland bij spelers. Ja, en daar, dat is een vertrekpunt naar de, de volgende wedstrijd. En, en dat is Heerenveen voor de competitie. En dan al heel snel Ajax thuis. Nou, mooi. Verbeek, die denkt dus dat zijn defensie sterker is geworden. Meedoen omdat Nick Viergever besloot een jaar bij te tekenen tot 2000. 15 en geval leek Viergever toch op een transfer aan te sturen. Maar de juiste club kwam niet. Uh, ja, wat, wat, ik, wat uh, ik en mijn manager, of uh, ja, mijn, mijn zaken wanneer we voor ogen hadden, Ja, dat kwam niet. Uh, om een andere stap te maken hadden we niet het goede gevoel bij, omdat dat de juiste stap is om uh, door te ontwikkelen. En uh, dan hadden we de overtuiging dat het bij AZ een jaar dan nog uh, beter was om um, door te ontwikkelen. En, Daardoor hebben we die juiste stap genomen. En uh, Gelukkig uh, was de AZ ook uh, nu zover uh, toereikend om, om samen een mooie deal eruit te sluiten. En, uh, ja, dat is gelukkig voor allebei de partijen gelukt. Uh, je speelt nu linksback na twee jaar centraal. Je leek er aanvankelijk weinig trek in te hebben. Ja, klopt. In de eerste instantie geef ik eerlijk toe dat ik daar niet, dat ik niet echt zag zitten. En, uh, maar bijna het inzien met gesprekken gevoerd te hebben met, met meerdere personen, uh, de trainer onder andere uh, and, andere mensen die waren toch overtuigend dat, ik daar, dat het een hele goede stap is om linksback uh, te spelen. En, uh, dat heeft mij doen beseffen dat, dat, dat die mensen juist waren. En, uh, ja, ik speel nu met veel plezier uh, op die plek en ik probeer me daar zo goed mogelijk te ontwikkelen. Speelt Oranje daar een rol in? Nou, eerlijk gezegd niet echt. Uh, kijk, verhaal wat de trainer net aangaf, heb ik wel gezegd uh, dat hij daar meer kans ziet dan, uh, dan centraal voor mij. En uh, dat hij daar toekomst uh, ziet weggelegd. En... Nou ja, ik ga gewoon mijn stinkende best doen en uh, me volledig concentreren op die plek. En zo goed mogelijk doorontwikkelen en, en spelen, zodat ik uh, stappen kan maken. Bij jullie uh, heet het spelershome, het Hugo Hovenkam home. Daar is precies hetzelfde gebeurd. Toen zei iemand ook, als je oranje wil aan, moet je linksbeek gaan spelen, want daar hebben ze heel weinig uh, spelers voor. En die heeft er toch jarenlang gestaan. Ja, nou ja, ik heb uh, met hem ook gesproken. Uh, hij is toch een uh, man met, met visie en, en kennis en... Uh... Die heeft ook uh, gezegd dat hij dat daar een rol ziet weggelegd voor mij. en uh, nou ja, Dat zijn wel mensen die doen beseffen dat hij dat, dat het was bij de juiste eind kunnen hebben. Zo is het. Nick Viergever was dat. Tegen uh, collega Rob Fleur morgen natuurlijk in langs de lijn aandacht voor de Johan Kruisgaal. Dan gaan we naar uh, Londen. Atleten zijn daar tezamen voor uh, de Diamonds League. Ik heb er een flatje van gezien. Uh, Stefan Verhey uh, en Leon Haan die zitten daar in het... Uh, Stadion, ik heb contact met Leon. Goedenavond, Leon. Ik had een beetje het gevoel dat we een jaartje terug waren... dat we weer bij de Spelen waren. Alleen de ringen waren er niet. <laughs> ja, Robert, het leek er wel op. Want het stadion is uitverkocht, 60.000 toeschouwers. Morgen is de tweede dag ook uitverkocht, 60.000 toeschouwers. Ja, uh, heel veel sfeer. Zeker voor het slotonderdeel, uh, de 100 meter met Usain Bolt. Nou, die won met 9,85. Had een verschil van 1300 ten opzichte van de Amerikaan Michael Rogers. En hij liet vooral zien op de laatste 30 meter weer van oud te zijn. Dus uh, heel erg snel. Ja, mooi. Hè? Maar ik moet, ja. Dat het meest... ja, ik moet zeggen dat het meest opvallende, in, in negatieve zin in dit geval, Robert, sorry dat ik even tussendoor kom, uh, is toch de blessure van Chureli Martina geweest op de 200 meter. Uh, hij finishte uiteindelijk wel als zesde, maar uh, greep meteen naar zijn been. En hij heeft last van zijn knie en dat is toch uh, ja, heel slecht nieuws zo kort voor het WK Atlantiek in Moskou. Ja, zeker. Uh, de, de, meer nieuws daarover is nog niet uh, bekend, neem ik aan. Nee, nee, nee. nee. Ja, wij zitten hier op de commentaarpositie en wij hebben hem eigenlijk niet, uh, niet kunnen spreken. Omdat de wedstrijd uh, amper uh, drie, vier minuten geleden uh, afgelopen is. Hm. Maar ja, het is de vraag uh, of hij snel herstelt en ja, of hij ook weer met 200 meter gaat lopen bij dat WK in Moskou. Hij kan natuurlijk ook alleen kiezen voor de 100 meter en wellicht nog de estavette. Maar volgens mij ziet het er niet heel erg goed uit voor Martina. Nou, dat is dan slecht nieuws. Was er nog goed nieuws van de, Nederlanders, uh, van de Nederlandse deelnemers te melden? Uh, ja, Nou ja, kijk, uh, bij Discuswerpen, uh, KD prima, vierde plaats in een heel sterk veld met 65 meter 37. Um, ja, op de eerste e ging het ook niet goed voor Nederland. De vrouwen traden in een ja, nieuwe samenstelling aan. Madia voor als startloopster wisselde op Daphne Schippers. En, uh, ja, dat ging niet goed, want Schippers vertrok eigenlijk te snel. En Gavour kon het stokje niet uh, in haar hand uh, drukken. En vervolgens uh, plofte het op het kunststof en daarmee was Nederland uitgeschakeld in die race over vier keer 100 meter. En ook Suzanne Kuiken deed het niet goed op de 1500 meter. Was ziek geweest vorige week. Finisht uiteindelijk teleurstellend als twaalfde. Zij uh, komt wel in actie bij het WK in Moskou. Maar eigenlijk geen goede dag voor de Nederlanders. Nou, dat was toch wel een beetje goed nieuws heb ik begrepen. Want uh, we hebben er een uh, talentvolle verspringen bij voor het WK in Moskou. Ja, oké, okay, oké, okay, oké, okay, dat klopt. De, uh, Ignatius Geiza die, uh, heeft inderdaad, uh, die had al het Nederlands paspoort recent gekregen. Maar nu is ook de overgang van Ghana naar uh, Nederland uh, bevestigd. Door de Ghanese Bond en in dit geval ook door de IAF, de Internationale Antiek Federatie. Dat betekent dat Gaiza. Uh, dus uit uh, mag komen voor Nederland bij het verspringen. Ja, en daarmee uh, is Nederland toch wel uh, een, een, een sterke verspringerrijker. En ja, wellicht dat hij wat kan doen in die finale daar uh, over twee weken in Moskou. Ja. Goed, nou, uh, dankjewel voor nu. Uh, Leon Haan was dat vanuit uh, het uh, mooie stadion daar in Londen... met uh, topatletiek in de Diamond League. U hoort de tune. Ik meld u nog even dat FC Twente de laatste oefenwedstrijd heeft gespeeld voordat het nieuwe seizoen gaat beginnen in Schotland tegen Aberdeen. Er werd met 2-0 verloren van de nummer 8 van de Schotse Premier League. Dat was voor Twente al de derde nederlaag in de voorbereiding. Eerder uh, moesten ze al uh, tegen uh, Bochum en uh, Preußen münster een nederlaag incasseren. Goedemorgen, zit uh, Diony hier met uh, Bart Jungman van de Volkskrant, Bart Veldkamp en Valentijn Driesen, die is van de Telegraaf. En dan gaat het ongetwijfeld over de nieuwe schaatshal. Dat allemaal morgen in het sportforum vanaf half vijf op deze zender. Zometeen met het oog op morgen. Dat wordt gepresenteerd door Pieter van der Wielen. Ik wens je nog een heel fijne avond. Dag.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 Kom naar de meest gastvrije stad van Nederland, Deventer. Want daar is het 365 dagen van het jaar Open Monumentendag. Ontdek het oudste stenenhuis van Nederland en 500 andere monumenten. Kijk op Deventer.nl. Nu supervoordelig naar Aruba met het hele gezin. Hoi, oh, hier Kees met de minder fileberichten vanaf de A15. Vrijdag tot en met maandag sluiten we de A15 af. Tussen Ridderkerk en Gorinchem. Gorinchem. Uh, vanwege onderhoud. Dus als u dit weekend richting Gorinchem gaat... Gorinchem. Ja, ja. Ga dan goed voorbereid op weg en kijk op van A naar Of download de app. Dit is Radio 1.